Oxfam Novib waarschuwt voor een nieuwe hongersnood in Zuid-Soedan. Mensen voelen zich er gedwongen om onkruid en gras te eten, zegt de hulporganisatie. Zuid-Soedan werd begin jaar, vorig jaar ook getroffen door een ernstig tekort aan voedsel. Het land kreeg toen miljoenen na een actie van Giro 555. Volgens Oxfam zijn daardoor vele levens gered, maar dreigt er een nieuwe catastrofe door mislukte oogsten.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 Ook wordt de klantenservice verbeterd. Vorig jaar is 97,5 miljard euro uitgegeven aan de zorg. Twee miljard meer dan het jaar ervoor. Volgens het CBS groeide de zorguitgaven daarmee met 2,1 procent... en dat is minder hard dan de economie. Volgens het CBS stegen de uitgaven aan kinderopvang het meest... en die aan maatschappelijke opvang daalde juist het meest. Dat kwam vooral door de lagere uitgaven voor opvang van asielzoekers.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 Ever had the feeling? Almost broke two Said that you were leaving. Like you do. You do. All my dreams came. Zo werd het 6 over 2 in Software, Een hele goede middag. En welkom bij Salford op zaterdag. We zijn er weer tussen 2 en 5 uur. Met de zinselplaat. Die is er weer van 2 uur. De single uit de jaren 80 van ABC. En Be Near Me. Hij zit de hele middag tegenover mij. Ja, zijn naam is Albert Jan. Goedemiddag Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars en kijkers. Nee, we hebben geen kijkers vandaag. Geen kijkers? Nee. nee, geen kijkers vandaag. Maar goed, in ieder geval luisteraars.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 I close my eyes, and all I dream is you See, see, see, see my dream around Do-do-do-do-do-do, See my dream around See, see, see, see my dream around Do-do-do-do-do-do-do, do do sing See my dream See, see, see, see my dream around do do do do do See my dream around Around to do, to do, two, do, to Leuk hè, die Italo-Deunen uit de jaren 80 van Silver Potzoli so, hoorde Around My Dream. En hier is Ariane Grande. We turn it up.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 Hier is genoeg te doen en het is lekker dicht bij huis. Met jou voel ik me overal oké. Okay. Costa Hollanda in de zon. Waar onze liefde ooit begon. Dit jaar niet na de quotasuur.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 Heel misschien tot volgend jaar. Ik hoop dat Carmen dan weer...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 Give me some of that too we know you who the When they be dropped For me, my baby Where your treat is a rap Love the energy When you bring it up back Accepting in, girl, pepper in your ever look you. hot Every queen, girl, you know Say never you never yet slap I know I see But me want for your talk My eye, the and she Precise and exact Good love Girl, you're going so hard Woo. Girl, you like something best I spread them into a park right. Hey, You're not hoping swing, jiggle up your body, jiggle up your thing, ting. And when I stumble, you are dancing, ting. But together, but you ever look hot? I'm the queen, but you know that they never ever flop. Are you ready for a night of loving? With this time, I'm a king. Me hear yeah, your body calling. Good love, girl. It's going so hard. Girl, you like some clippings? Gonna spread them into a bar.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 Nou, dit weekend dus lekker barbecue weer hier in Stanford. Daar worden we vrolijk van. En hier is Queen. Een heerlijke gouden houden op de zaterdag bij ZFM Forts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 Time for Africa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 Bewonersbijeenkomst bijeenkomst centrum uh, Zandvoort. Dat allemaal in de vernieuwde blauwe uh, trim hier in het centrum. Drop top hoy. Boy, my race. Red diamonds up and down my chain. Cardi B's chased. Sunny can't tell me. Let Nothing bossed up and not change the game. It's my big prongs. Boogie got all them girls shut My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills and I've been popping rubber bands. Doe no stance me while I do my money dance.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 En gewoon een goed uh, plekje bereiken, en dan uh, komt het allemaal wel goed. Toch? Toch? Geen commentaar. Toch. <laughs> Toch? Ik hoop het voor je. <laughs> And I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 Ai, ai, se eu te pego e vamos comigo, turma, sábado na bala. En Ik begon te praten. Hoe is dat? Nee, weet je wat? Nee, ai, je wat? Nee, weet je wat? Nee, weet je wat? Nee, sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Lato nossa, nossa, Assim você me mata